Het vliegtuig waarin hij zat kreeg geen toestemming te landen op de luchthaven van de hoofdstad Tegucigalpa en militairen blokkeerden de landingsbaan. Zelaya wijkt daarom uit naar buurland El Salvador. Hij stapte gisteravond in Washington in het vliegtuig om terug te gaan naar Honduras. Omdat hij vindt dat hij de wettige president van het land is. De nieuwe regering zei direct dat Zelaya niet tot het land zou worden toegelaten. Op het vliegveld zijn duizenden aanhangers van de verdreven president slaags geraakt met ordentroepen. Daarbij is zeker één betoger om het leven gekomen. De gemeenten krijgen meer greep op de taxibranche. Staatssecretaris Huizinga stuurt deze week een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Burgemeester Cohen drong gisteren nog bij de regering aan op haast met maatregelen voor de taximarkt... ...naar aanleiding van een incident in Amsterdam. Een taxichauffeur sloeg gisteravond op het Leidseplein een man dood. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Hulpverleners reanimeerden de man die later in het ziekenhuis overleed. De chauffeur is gearresteerd.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 Dit was het. En... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon C Zandvoort, een zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Got me thinking, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend.